Dit is Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Burgemeester Spies van Alphen aan de Rijn heeft een bezoek gebracht... aan de plek waar gisteren twee hijskranen omvielen. Ze noemde de situatie ter plekke gruwelijk. Het is volgens haar heel bijzonder dat er niemand gewond is geraakt. De burgemeester sprak met mensen die in het gebied woonden. Ze noemde het cruciaal dat precies duidelijk wordt... wat de oorzaak van het ongeluk is geweest. Maar de eerste prioriteit is volgens Spies nu... dat de getroffen bewoners weer zo snel mogelijk naar huis kunnen. Steeds meer burgemeesters verbieden eredivisiewedstrijden dit weekend. Na Pek Zwolle-Kambuur gaat nu ook de seizoensopener Herenveen de Graafschap niet door. Aanleiding zijn de aangekondigde politiestakingen tijdens de wedstrijden. Burgemeester Van der Zwan van Herenveen zegt dat het onverantwoord is om te spelen zonder politievergunning. Hij noemt de aanwezigheid van politie bij wedstrijden onmisbaar. Rusland roept op tot internationale samenwerking bij de strijd tegen IS... De woordvoerder van het Kremlin zei dat Rusland zich zorgen maakte over IS en over de terreinwind die de beweging boekte in Syrië en Irak. Alle landen zouden moeten samenwerken op dit gebied, zei hij. Hij liet in het midden hoe Rusland de internationale samenwerking tegen IS wil vormgeven. Onder leiding van de Amerikanen worden al maanden doelen van IS gebombardeerd in Syrië en Irak. Rusland doet daar niet aan mee. De Griekse aandelenbeurs is opnieuw met verlies geopend. Op de tweede dag na de heropening daalden de koersen met 5 Dat was minder dramatisch dan gisteren, toen dook de belangrijkste index 23 omlaag, na vijf weken dicht te zijn geweest. De koersen van de Griekse banken krijgen net als gisteren weer de zwaarste klappen. Ze verliezen meer dan een kwart van hun waarde. Het weer, er trekken buien over, met vooral in het oosten ook kans op onweer. Vanmiddag wordt het geleidelijk weer droog en meer zon bij ongeveer 22 graden. Morgen nog een enkele bui in het noordwesten, verder droog en zonnig. En het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat tussen Hoogmaade en Klopend Burgerveen vijf kilometer file door een uitgebrande auto. Wel zijn inmiddels alle rijstoken weer open. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Dan staat er een ongeluk tussen Rotterdam Prins Alexander en Klopend Kleinpoldenplein vier kilometer. En daar zijn twee rijstoken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Jong en oud zou ik maar zeggen. Nou, dat, uh, dat kan je in ieder geval om tien keer Schouten. Ik ja. maak even, even jullie sigaretten uit allemaal. Even sigaret uitmaken. We lopen brandwachten achter. achter. Oké. Okay. Ja, want we hadden het erover. Het is natuurlijk helemaal verkeerd. Je wordt ook gewaarschuwd op de pakjes. Hier staat met grote letters ook weer. Roken is goddelijk. Of, uh, dodelijk. Sorry. Keer. Nee, maar, maar het is niet goed. Ik ben ook al zo vaak gestopt met roken, weet je wat het is? Ik ben kampioen stoppen met roken. Ik hou er altijd drie dagen, drie weken, drie maanden vol. Magische drie. Maar ik heb trouwens wel tips voor mensen die willen stoppen met roken. Ik bedoel, dingen die je niet moet doen bijvoorbeeld. Bedoel, mocht je bijvoorbeeld het plan hebben opgevat om naar een hypnotiseur te gaan... om van het rook af te komen, doe het niet. Het is zonde van je geld. Mijn man en ik hebben dat twee jaar geleden al een keer geprobeerd. Moesten we bij de hypnotiseur op de grond gaan liggen. In zo zo'n zaaltje, weet je. We waren nog twee echtparen bij. We kregen geen, geen kleedje of geen matje, niks. Want we moesten zo liggen. We moesten ons één voelen met de aarde. Dus één met het laminaat eigenlijk. En, eh, moesten we ons helemaal zien te ontspannen. En moesten we ons gaan voorstellen van die hypnotiseur... dat we op een onbewoond eiland waren zonder sigaretten. Nou, ik zag overal tabaksplanten. Hoop geld betaald en buiten gelijk weer paf. Vanaf nou, bij onze huisarts heb ik ook de deur plat gelopen. Want ik had altijd zo'n kuchje. Weet je? Ja, die had ik ook. En ik dacht, dat komt natuurlijk door het roken. Maar ja, die huisarts kent mij al jaren. Hij zei, mevrouw Schout, ik ben gewoon een nerveus type. Hij zei, u moet eerst eens proberen om helemaal te leren ontspannen. Hij zegt: dan stopt u voorzelf ook wel met roken. Dus ik ben toen speciaal op yoga gegaan om van het roken af te komen. Nou, Het enige wat ik toen heb bijgeleerd is dat ik nu ook op mijn kop kan roken. Ja. Nou, homeopathische artsen ben ik ook geweest. En die zoeken het wat dieper. Hè? Die zoeken naar de oorzaken. En er was ook zo'n kerel bij, ik zal nooit vergeten. Die riep: Mevrouw Schouten. Roken is in wezen een oerbehoefte. Een orale oerbehoefte. U wilt sabbelen eigenlijk in wezen. Op een, op een tepel of een speentje. U heeft waarschijnlijk tekort aan de borst gehangen. Denk ook dat nog, weet je wel. Hij zei, maar gooi acuut die sigaret weg, het is zo slecht. En neem gewoon iets plaatsvervangends in de mond om op te sabbelen. Maar ja, ik denk, ja, wat moet ik in mijn mond gaan nemen dan? Ja, ik zeg tegen mijn man, ik zeg, heb jij soms een idee? Uh, nou, dat had hij wel. Maar hij zegt, ik weet wel iets wat jou zoet houdt. Ik zeg, ho. Zoethout had die homeopaat ook genoemd, zoethout. Zoethout kun je oeverloos kauwen, zit geen calorieën in. Nou, ik heb wat een zoethout weggekauwd in die tijd. Complete boomstronken, heb ik verorbeid, echt waar. Nou, ik voelde mij schuldig, hè. Want overal werd gewaarschuwd, kappen met kappen, weet je wel. Behoud het groen der aarde. En ik liep door de stad met zo'n tak uit mijn mond. Daarbij ging het zoethout aansteken ook, dus... Uh... Ja, maar ik voel al mezelf, ik sta al te smoezen, weet je wel. Dat is rokers eigen, dat is verslaafde eigen eigenlijk. Je wilt uitvluchten zoeken, maar het is natuurlijk beter om te stoppen. Want ze zeggen ook, als je stopt met roken, dan leef je langer. En dat is absoluut waar. Want ik ben nou drie weken geleden weer gestopt. Nou, het lijkt wel een eeuwigheid. Ik heb een heel moeilijk liedje in deze show. Dat liedje gaat zo ontzettend snel. Word je gek van? Je kunt tussendoor geen ademhalen. En ik zou maar zeggen, dan zijn het dan behoorlijke coupletten. Hè? Per couplet 18, 16, 18 zinnetjes. 18, hij heeft ze geteld. Dus, en je kunt geen ademhalen tussendoor. Maar ik dacht, kijk, als ik zo'n couplet er nou nog in zich heel uit kan krijgen. Zonder tussendoor adem te halen. Er daar zit een ton wel rek in mijn longen. <lacht> ik bedoel, daar hebben ze nog niet echt te lijden gehad van het roken van mij. En dan blijkt roken misschien ook helemaal nog niet zo slecht te zijn. Dacht ik. En ik dacht, kijk, als me dat lukt, dan mag ik deze nog even opsteken. <tie> <tie> Ik dacht, ik moet er wat aan doen. Ik zou een keertje moeten stoppen. Of dan ben ik toch een oen. Ik heb het al zo vaak bewezen. Ik heb het al zo vaak gedaan. Maar dan ga je naar het feestje. En begin je weer aan Want een één. Ik krijg je trekken. Een huisje op een trekje. Je trekt swappen anderen. De peuken uit de bekje. En die krijgen dan de pesten En die roepen nemen de hele. En dan haal je weer een slof. En je denkt, mij het Iedereen die kan me wat. Ik heb toch nog adem. Ik heb een Een baas voor je ogen. Twee vingers geboren. In de vee van smoken, wow, wow, wow. leven vol rook. Het moest toch niet mogen als een vis op bedroegen. Had ik nare? is ben zo lekker bij een kolen met een spatje bij een bosje, een taartje of een ditje of een datje. En ik lust er op een eentje bij de thee of bij de koffie. Maar dan gaat het ongemerkt hard na, je weer een slofje. En de veertig op dat moment wel zonder van je centen. Je denkt, ik stof wel ergens in de winter of de lente. En als ik te veel vraag word op mijn je op mijn kukje, loop ik wel gewoon naar buiten. Dus heb ik weer een lucky. Daar ziet je zelf nou dat ik adem overhoud. Ik ben ik hiel niks over, hè. niks. Jongen jongen. Maar jullie mogen zelf. Als er één stik is, is wel genoeg. Ik neem een vitamine, een kuurtje, en in plaats van sigaret wel een dropje of een zuurtje. Maar een half uurtje later voer boer om een vuurtje. Want het roken dat ja het roken dat bestuur je. Het is een bezige aan een tepel of een spintje het is een stukje heen. Zo oplendig in je eentje. En dan roepen alle dokters ook nog, het is ongezond. En dan stop je van de zenuwen, de bieren in je mond. Roken is een grote vlucht maar ik heb nog altijd lucht. Oh. Leven voor Het moest toch niet mogen? Als een vis op het hap ik naar rook. Maar je hebt het in de gaten, Ik he? heb het gered, maar vraag niet hoe. Ik had drie keer zo wat te klap, long. Echt waar. Maar je ja, zei, dat kan wel flink doen. Dan denk ik denk, ik mag hem opsteken. Maar ja, goed. Je gaat er van hoesten stoken. hoor. Maar eigenlijk een sukkel Ik ga het zo moeilijk lopen door. Met je om, om één zo'n sigaretje op te mogen steken. Ik vind die lekker ook. Hallo. Een beetje doorrennen, Tineke. Ik zou zeggen, run voor your life. Girl. Well, you know that I'm a wicked guy and I was born with a jealous mind. And I can't spend my whole life trying just to make it toe the line. You better run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. Catch you with another man. That's the end, little girl. you with another Run for your life, Leroy. Je, herinner, ja. jij, herinner jij je eerste kus nog? <laughs> herinner jij je je eerste kus nog? Of heb je nooit een eerste kus eh, dat je zegt van dat herinner ik me? Nee, nee. Weet je niet? Nee, Wesley Bronkhorst, die kent hoor. Oh ja, Wesley Bronkhorst, ja. ja nou, die zingt daarover. Ja. De eerste kus, nou daar gaan we van genieten. En luisteraars, die heeft Leroy speciaal voor u uitgezocht. Ja. Verslag. Vanaf de dag dat ik jou zag Je keek me aan en ik wist toen meteen Jou wil ik om me heen Ik ben maar naast je komen staan Dacht deze laat ik nooit meer gaan En elke keer als ik je tegenkom Kijk jij mij lachend aan Ik Krijg in mijn hart, wat wil ik? Maar het duurt zo lang, omdat ik zo naar jou verlang Ik zeg het eerlijk meid, ik ben verliefd, of maak jou dat soms baar? to be right van Wesley Bronckhorst. Luisteraars, zet u schrap, want we hebben belangrijk nieuws. Imka. <laughs> uh, ja, vanaf uh, morgen, 5 augustus, is Circus Renaissance in het dorp. Renaissance. Een Renaissance. En wij mogen tien vrijkaarten weggeven... Okay. voor de voorstelling van vrijdagavond, 7 augustus, om half 8. Vrijdagavond, 7 augustus, half 8. Luisteraars, kunt u gratis naar het circus. En wat moeten ze daarvoor doen? Nou, even bellen naar de studio. Ons nummer is 57303. U kunt tot twee uur bellen... en dan zeggen met hoeveel u naar het circus... kunnen kinderen meenemen of uw kleinkinderen. Dat is misschien wel een leuk uitje voor de vakantie. Nou, dacht dat wel. En helemaal gratis ook nog. Ja. Nou, super. We zullen hem straks rond de klok van kwart twee nog een keer herhalen als u het gemist heeft. Maar noem ook nog één keer het telefoonnummer, Imca. 57-303-93. Voor vrijkaartjes uh, voor het circus. Nou, helemaal goed. Dan uh, gaan we weer over tot de orde van de dag. En wat is de orde van de dag? Nou, dat kan alleen maar Rosamunde zijn van Danny Christian. Ja, papai, ja, ja. Ik ben schon seit dagen verliep in Rosamunde. Ik denk je, jede stunde, ze moet het ervaren. Zich ihre lippen met een vrolijke lachen. Ich schall es machen, um sie mal zu küssen, aber heute bestimmt gehe ich zu ihr. Gründe habe ich ja genug dafür. Ich drehe einfach vor sie hin und sag ihr, wie verliebt ich bin. Sagt sie dann noch nein, ist mir's egal, denn ich warte nicht auf ein normales. Ich nehm sie ein I'm Ik wüsste nur zu gerne, wie andere es machten. Verborgen als Veitchen leb ik in ihrer Nähe. Doch wenn ik sie sehe, warf ik nog een weilchen. Maar heute stimmt. Niet af. muziek, dankzij Leroy Duif. Rosa Munda was dit. Ja, we hadden het net over het circus. U kunt dus gratis kaartjes bekomen, luisteraars. Rond kwart voor twee dan gaat Imca er nog weer uh, van alles over vertellen. Dan moeten we even naar de studio bellen. Uh, ik weet het nummer niet uit mijn hoofd, maar dat weet zij wel. Dat gaat u straks nog weer geven. Dus pak pen en papier, leg het klaar en bel naar de studio. Uh, nee, kunt u gratis naar het circus. We hebben tien kaarten te vergeven. Dus uh, uh, dan uh, zorg ik vast voor een olifantenliedje voor u. Tell me the elephant.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 is just work together, and together we will survive. Amal met zijn donkerbruine stem. Het olifanteliet, The Elephant Song. Nou, luisteraars, het is zo langzamerhand zo warm hier in de studio. We lopen echt te puffen. En ook Carolien, die zweet, die zweet enorm, Carolien. Luister maar. Het gaat natuurlijk over lieve Caroline, Sweet Caroline. En het wordt gezongen door uh, Nederlands Diamant, oftewel Neil Diamond. In België heet hij zo, hè, Nederlands Diamant. Waar But then I know it's growing strong. Wasn't the spring.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 Ja, hier hoorde komt ie, hè? Ja, we hebben. wel. Zandvoort met Imka Trommel. Dit is het regionale nieuws van dinsdag 4 augustus 2015. De rode gloed aan de kust van Wassenaar in Scheveningen is zeevonk. Dat blijkt uit onderzoek van Rijkswaterstaat. De rode gloed werd zondag ontdekt aan het strand van Wassenaar. Daarna was hij ook zichtbaar in Scheveningen en Katwijk. Strandgangers mochten toen al de zee niet meer in. Op de posten van de reddingsbrigade werd de rode vlag gehezen. Dat gebeurde maandag ook. De kustwacht voerde maandag nog een verkenningsvlucht uit om te kijken in hoeverre de zeefonk nog zichtbaar was. Er werd geen zeefonk aangetroffen voor de kust van Zandvoort. De brandweer is maandagavond in actie gekomen nadat er rookontwikkeling werd waargenomen in strandpaviljoen Jump Out. Even na elf kwam de brandweer met spoed ter plaatse omdat de brand in het paviljoen aan de boulevard Banaar zou woeden. Naast de brandweer werden ook de reddingsbrigade en een ambulance met spoed opgeroepen. Eén persoon is door het ambulancepersoneel nagekeken. Na controle hoefde deze niet mee naar het ziekenhuis. De brandweer heeft het pand uitvoerig gecontroleerd, maar er werd niets aangetroffen. Na zo'n drie kwartier werd het paviljoen weer vrijgegeven. In de Lorenstraat in Zandvoort heeft een 35-jarige man een autoruit vernield. Er werd een net oproep gedaan om naar de man uit te kijken... en niet veel later kon hij worden gearresteerd. De man liep rond met ontbloot bovenlijf en een wond in zijn gezicht. Hoe de man aan de wond kwam is voor de politie vooralsnog onduidelijk. De reden van het vandalisme zou in de relationele sfeer liggen volgens de politiewoordvoerder... Een geparkeerde auto in de Jos-Kuipersstraat in Haarlem... is in de nacht van maandag op dinsdag verwoest door een brand. De brand werd rond kwart voor vier gemeld. Bij aankomst van de hulpdiensten sloegen de vlammen al uit de auto. De brandweerlieden zijn direct begonnen met het blussen van de brand... en hadden de brand in korte tijd onder controle. De politie gaat uit van brandstichting en doet onderzoek. Volgens Lana Lemmens directeur van de Zandvoortse VVV, heeft ongeveer 70% van de toeristen de Duitse nationaliteit. Op flinke afstand staan onze Belgische zuidenburen op nummer 2. De andere nationaliteiten komen voor ons nog met name als dagtoerist vanuit Amsterdam naar Zandvoort. Dat zich niet voor niets als Amsterdam at the Beach profileert. En zo verzeilt er inderdaad ook wel eens een Chinees of een Koreaan deze kant op. Reddingsbrigade Nederland heeft afgelopen week 796 hulpverleningen verricht. Waarvan 22 reddingen uit een levensbedreigende situatie. De laatste twee dagen was de brigade druk met, het rode, met de rode substantie die tussen Scheveningen en Katwijk was aangetroffen en later zeevonk bleek te zijn. Voor de Zandvoortse Reddingsbrigade was het gisteren de drukste dag van dit seizoen. Twee fietsers zijn maandagavond gewond geraakt... bij een ongeval op de kop van de zeeweg in Bloemendaal aan Zee. Rond half acht fietsten een man en een vrouw over de busbaan... toen zij met elkaar in botsing kwamen. Beiden kwamen te val waarbij de vrouw ernstig gewond raakte. Twee ambulances, de politie, reddingsbrigade... en een traumahelikopter rukten uit om hulp te verlenen. De traumahelikopter hoefde uiteindelijk niet te landen. Beide slachtoffers zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis... Agenten hebben de twee fietsen van de slachtoffers meegenomen. Dit was het regionale nieuws van dinsdag 4 augustus 2015. Het weer bij ZFM Zandvoort met Imka Drommel. Hier volgt het weerbericht van dinsdag 4 augustus. Het zomerweer heeft vandaag een dipje. Vanmiddag komen in het oosten en noordoosten nog lange tijd buien voor. Vanuit het zuidwesten breekt de zon vanmiddag langzaam weer door. De zomer herstelt zich dus later vandaag alweer... en vanaf morgen is er weer volop zomer. Vanmiddag vanuit het, zuiden, vanuit het zuidwesten geheel droog en breekt de zon door. In het oosten en noordoosten laten de opklaringen nog lang op zich wachten... en zijn tot ver in de middag buien actief. Een klap onweer is daar de eerste uren niet ondenkbaar. De maximumtemperaturen komen vandaag rond uit rond 21 graden. Na passage van de buien steekt een matige en aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind wind op. Vanavond wordt het ook in het oosten droog en op de meeste plaatsen is het vrij zonnig. Vannacht zijn er opklaringen en trekken er vanuit het zuidwesten een paar wolkenvelden over ons land. Bij weinig wind kan in het binnenland een ondiepe mistbank ontstaan. De minima komen uit rond 13 graden aan zee en rond 10 in het binnenland... Morgen is het prima zomerweer. Het blijft droog en er zijn flinke zonnige perioden. Soms trekt er ook wat bewolking over, behorend bij een warmtefront. In het westen en noordwesten heeft de zon hier het meeste last van. Het warmtefront kondigt een nieuwe opwarming aan. Met een matige zuidelijke wind stroomt de zomerse warmte weer het land in. Het wordt maximaal 25 graden in Amsterdam tot 28 in Maastricht. Het noorden kan nog geen zomerse temperaturen verwachten, maar met een 22 tot 24 graden is het ook daar warm. Dit was het regionale nieuws en het weer op CFM Zandvoort Luncht. Dankjewel imka. Ja, we gaan verder met een vrolijke plaat van de Tremolos. Oh, oh, la, la, la. Even de bad times are good. Spreken is Silver's zwijgen is gehouden Daar kennen we ze van. Silence is golden, dat mooie Close Harmony nummer. Maar dit was een vrolijke van uh, de Tremolo's. Namelijk, uh, even the bad times are good. Zelfs de slechte tijden zijn goed. Nou, fantastisch. Yellow River, ook zo'n mooi nummer. Christy. Van de rode gloed in zee naar de gele rivier. Nou, wat wil je nog meer? Ja, dat is hier volgens mij een eendags vliegen overigens. Maar ja, goed, toch een leuk nummer. Dat Yellow River. Overigens ook opgenomen door de Tremolos. Die zingen het ook. Dus uh, ze waren niet de enige. Uh, misschien bent u wel de enige luisteraars... die aankomende vrijdag naar het circus mag. Want, imka. Ja, we hebben kaarten weg te geven. Zo is dat. Vertel. Voor Circus Renaissance. Die zijn vanaf morgen in het dorp. En we hebben... Tien vrijkaarten voor de voorstelling van vrijdagavond om half acht. Mm -hmm. Hebben er al mensen gebeld na aanleiding van de eerste oproep? Nee. Echt niet? Nee, niet. Ik snap er niks van. Kan je een Kom, keer gratis... Dat liedje over die olifanten. <laughs> kan je een keer gratis naar het circus? Hoef je alleen maar op te bellen naar de studio van Zijs van Zandvoort. Ja. Er zijn tien kaarten maar liefst beschikbaar. Leuke activiteit als je, als je ja. kindertjes vakantie hebben, Je, je zit met, uh, met, met die jeugd om het huis. Die zit alleen maar achter de computer. En die wil je juist ook eens wat anders laten doen. Nou, dan kan je naar het circus. Wat wil je nou ja, toch nou, Inderdaad. Vertel even verder, uh, Imka. Nou, mensen mij. die dan heen willen. Ja. Uh, ze zeggen van nou, opa en oma met drie kleinkinderen. Dat kan ook. Want we hebben tien kaarten. Dus ja, dan kunnen maar we kunnen twee, ja, uh, twee groepen blij maken. Die ja. kunnen bellen naar de studio. Het nummer is 57303. 93. Ja, en als je kleinkinderen groot zijn, maakt dat ook niet uit. Nee, is ook gezellig. Grote kleinkinderen, toch? Ja, <laughs> ja. 5730393. Kom jij wel eens in het circus zelf? Heel af en toe. Heel af en toe. En in welk circus ga je dan met name naartoe? Uh, circus Rens, zeker? Ja, Rensen, ja. ja. <laughs> met, met de kerstdagen, het staat niet altijd in de omgeving van Haarlem. He. Ja, dat klopt. Ja. Maar daar, daar is nu ook alweer helemaal volgebouwd dus daar kunnen ze ook niet meer staan. Oh. Maar dat was dan bij het ziekenhuis. Bij het ziekenhuis? Bij, uh, bij het Kenne gasthuis Naast het zwembad. Daar had je dan een groot open veld. En daar stonden, stonden oh, ja. de tentoom. ja dan. Zijn we ook een tijdje gestaan daar. Uh, ergens bij de, bij de Peter Tee-toren in de Waarderpolder. Hè? Daarachter. Ja, daar ook ja. ja. Nou, maar dit circus heet, uh, hoe heet het ook weer? Renaissance. Renaissance. Renaissance. En, uh, hebben ze ook wilde dieren, of weet je het niet? Geen flauw idee. Je moet gewoon gaan kijken, luisteraars. En nog even bellen met telefoonnummer. Wat was het ook weer, Imka 5730393. Nou, helemaal goed. Bel! Ja! Verlos ons van de kaarten. Anders zijn we helemaal van de kaart. Leroy, ja. jij hebt nog wat muziek... voor ons uitgezocht. Daar waren wij heel blij mee. Ja. En de, de luisteraars ook natuurlijk. Want jij vond het mooi... om op de wereld te zijn, hè? En wie, ja. zing, en wie zingen dat? De, de, de, de Fantastico. De Fantastico's, luisteraars. Nou, dat vinden wij... fantastico Lekker walsje. Als ik s morgens zwakke word en ik zie jou, wil ik naar het circus toe, dus bel ik gauw. Jouw stralende ogen kijken mij voor. Dan is het toch heerlijk om met jou weer op te staan Mooi, mooi, mooi is het om op de wereld te zijn Mooi, mooi, mooi is het alleen met jou Om op de wereld te zijn. Mooi, mooi, mooi en dat komt door jou. Want elke dag dat ik in jouw ogen mag kijken, is een dag zo mooi, die is me alles waard. Om op de wereld te zijn Mooi, mooi, mooi is het samen met jou En als we s'avonds nog wat drinken bij de haard Dan denk ik nou, dit leven is toch alles waard Want ik geniet Samen met jou van elke dag Ik dank de hemel dat ik met jou leven maal. Mooi, mooi, mooi is het om op de wereld te zijn Mooi, mooi, mooi is het alleen met jou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 Mooi is het om op de wereld te zijn. Mooi, mooi, mooi is het samen met jou. Want ja, luisteraars zouden het moeten zien. zit zitten gaat helemaal uit zijn dak hier in het studio. Nou ja, mensen die via internet luisteren en kijken... die kunnen via de webcam Leroi zien zwaaien natuurlijk. Zwaai maar even, Leroi, naar de mensen. Mooi is het om op de wereld te zijn. Ja. Mooi, ja. mooi, mooi, ja, mooi zijn. is het samen met jou. Mooi is het om op de wereld te zijn. Afgelopen ja. weekend in, in Amsterdam mm -hmm. natuurlijk de Gay Pride. En nou, ik, ik heb daar natuurlijk van dichtbij heb ik daarvan kunnen genieten. Want ik heb een vriend, Leroy, ja. die heet Stef Ekkel. Ja. En die woont aan de Amstel. Weet je hoe dat komt? Ja, dat ging naar een woonboot. Ja, inderdaad. Melis en Leentje, dat er waren twee mensen, heel doodgewoon, net als de rest. Ze wilden graag trouwen, maar hadden geen woning. En daaraan had Leentje geweldig de pest. Maar op een dag toen moest het gebeuren. Ze kochten een bootje, het was wel geen pracht. Maar dat kon nu niet schelen, ze waren gelukkig. En legden een bootje bij ons in de gracht. En we hebben een woonboot, er ligt de Amsterdam. Ja, Corrie hoor. We hebben een zwaardje,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 ze drijven de deur uit op hun tafelpoot En we hebben een woonboot Het ligt in de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 en we hebben een bootboot en ligt in de hand zo. We hebben een spuitje.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 Kom nou in ons bootje, gerust allemaal. We hebben een woonboot en die ligt bij ons uh, naar Amsterdam. Ik stond laatst in Maastricht, luisteraars. Daar heb je natuurlijk de Maas. Uh, daarom heet het ook Maastricht natuurlijk. En ik stond daar uh, over, over de leuning van, de, van, uh, van die grote brug over de Maas. stond ik uh, de, de, de Maas in te kijken. Nu viel zo mijn bril in het water. Ik zeg, maar ik was nog helemaal in de band van Amsterdam. Dus zeg, oh, oh. ik zeg, oh jee, oh jee, oh jee. Mijn bril valt in de Amstel. Dus zegt mijn kameraad naast me, dat is de Amstel niet, tussen de Maas. Ik zeg, ja, dat kan ik niet zien zonder bril. Ja, nieuwsbericht. Het is nieuwsbreak. Breaking news. Breaking news. Breaking news. Nee, dames en heren. Ik zit, uh, ik zit dus achter de uh, bij de telefoon. Hè, de tele telefoontjes aan te nemen. En ja. IMK heeft blijkbaar heel goed opgeroepen. Ja. Want er wordt nu gebeld. Okay. Dus uh, ik wil heel even vragen, mocht u nog kaartjes willen, tot twee uur. Hè, daarna ben ik weg. Ja. En uh, het gaat snel ineens. Okay, dus want, uh, zorg, zorg dat u belt voor twee uur. En anders wordt het eventueel morgen. Dankzij Imka Marina. Imca Drommel. Oké, ga lekker door met het muziekje. <sweak> diamond in de dark, maar er is ook een diamond in de studio. Helemaal uit Limburg vandaan. En ik vind het zo leuk dat ze er is. Uh, vertel eens wat over Limburg aan de luisteraars. Uh. Vertel eens wat over <laughs> ja. Nee, maar hoe ben jij hier zo verzeild geraakt? Je bent vriendin van Imca, geloof ik. Hè? Ja, en ja, ik ben uh, hier twee dagen te gast in Zandvoort. Ja, en, um, en moest je je paspoort laten zien dat je binnenkwam? Bijna, bijna. Oké, <laughs> oké. Okay, ja. okay. En wat gezellig dat je er bent trouwens. Hoe, hoe Dank je, je wel. Hoe, ja, hoe vind je het zo hier in de studio bij Zievenhemzand? Ja, leuk. Het is gezellig. Een heel mooi pand en ja. Uh, ja, het ziet er heel mooi uit. De ja. De sfeer is heel gezellig. Ja, hey, maar, maar jij had een beetje microfoonvrees. Maar ik vind het alles meevallen hoor. Je bent. Uh, vlot van de tongriem gesneden, zoals dat heet. Ja, echt wel. <laughs> dank je, dank je. Ja, nou, valt het mee? Ja, valt ja, eigenlijk toch? best wel mee. Ja, ja valt best ja. mee. Nou, je bent uh, wereldwijd te beluisteren, want er zijn ook mensen in Canada en Texas, uh, dat meen ik serieus, die meeluisteren op dit moment uh, dankzij het internet. Want ja, uh, ZFM, luisteraars, is natuurlijk ook te ontvangen uh, via het internet. Daar heb ik, daar heb ik ook nog een spotje van trouwens. Heb jij nog wat te vertellen uit Limburg aan de luisteraars? Of zeg je van nou, laat het mij maar voorbij gaan vanmiddag. Nee, vanmiddag mag het mij voorbij gaan. Ja. Ik hoop dat de mensen uh, die luisteren zich uh, geamuseerd ah. hebben met dit uh, lunchprogramma. Nou, en ik leuk. vond het heel leuk om dit een keer mee te maken zo live in de nou, studio. Hartstikke professioneel. Applaus voor die dame. <laughs> Ja, fantastisch. We gaan uh, nog eventjes genieten van een stukje muziek en ik, ik moet er bijna uitluisteraars. Ja, de overrij, de vrij <laughs> Is dat wel? En ik, ik sluit af met Ancora, want die, uh, die wilde gewoon oh, nee, ja, oh, nee. nog een keer, oftewel Ancora, horen. Nee, nou, dat is gewoon Frans Bauer. Ja. Wat wil je horen? Frans Bauer. Ja, Frans Bauer. Nou, kan hem wel even zoeken. Met Rattata. Nou, nou, straks nog een, een minuutje Frans Bauer dan. onze wereld kent geen grenzen onze reis is eindeloos kom met ons vader. Nee. nou Leroy dan moet, dan moet je, he, heb je even voor mij? of heb je niet even voor mij? dit nee, is gewoon lekker ratata ja, ja ratata. ratata moet je ratata horen? ja dit is heel mooi Ja, gaat het daar, speciaal voor Leroy. Rata, tararada, draai maar lekker in de droom. Rata, tararada, draai maar met je kom. Rata, tra, tra, leven is een feest. tra, ta, tra, tra, tra, tra, tra, tra, Echt tra, de geheugen, de geheugen, de lukken lukken. De feesten in een lange rij, zwaaien, draaien, zingen, mij. Alleen nog met zijn feit. -da -da. Dank, luisteraars, voor het luisteren. Ook namens Inca Drommel en uh, Lioer natuurlijk. En die andere lieve dames uit uh, het so, yeah. verre Limburg. Ja, een gezellig gevoel hier hoor. Ja, het Het ritme van gezellig Het de een gezellig